De komende twee weken onderhandelen 15.000 vertegenwoordigers van bijna 200 landen over maatregelen om opwarming van de aarde tegen te gaan. De meeste wereldleiders komen pas volgende week naar Kopenhagen. Een aantal grote landen heeft al beloofd maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 50% van de Nederlandse huishoudens had vorig jaar een abonnement op een krant. Dat was in 1997 nog 62%. Volgens het CBS komt de daling vooral door de opkomst van internet en de introductie van gratis dagbladen. De afname van het aantal krantenabonnementen is zichtbaar bij alle opleidingsniveaus en bij alle leeftijden. Maar vooral onder mensen tussen de 25 en 45 jaar. Verder hebben stellen vaker een krantenabonnement dan alleenstaande en een ouder gezinnen. In de grote steden heeft maar 38% van de huishoudens een abonnement op een krant. De Iraanse oproerpolitie heeft de Universiteit van Teheran omsingeld. Volgens getuigen zijn er duizenden agenten en leden van de revolutionaire garde op de been in de omgeving van de universiteit. De autoriteiten willen zo voorkomen dat er massale studentenbetogingen tegen het regime worden gehouden. Op de dag dat de dood van drie studenten in 1953 wordt herdacht. Ze werden toen in Teheran doodgeschoten bij een anti-Amerikaanse demonstratie. Al jaren grijpen studenten de herdenking aan om meer vrijheid te eisen. Ook nu zijn studenten opgeroepen om de straat op te gaan. De Iraanse autoriteiten hebben betogingen verboden en hebben gedreigd dat ze hard zullen optreden. Het weer op de meeste plaatsen droog en wat zon, later meer bewolking en vanavond in het zuidwesten regen. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 Luisteraars die het nog niet weten, wij hier in Sanford hebben heel veel geweldige koren, Albert Jan. Ja. Koren en die zingen lekkere liederen zo. Zo heet er Allerlei soorten koren. Een van die koren is de bitchpop Ja. En ik weet toevallig van de Bitchpoppers. Dat ze zangers zochten, toch? Dat ze zangers zochten. Ja, ja, dat niet alleen, maar dat het ook een van hun favorietjes is. Deze oh, Oké. Okay. Van Ari Kara en Fame. Vandaar even gedraaid voor alle Bitchpoppers hier in Sanford. <laughs> Ja, toch? Niet dan. Ja, helemaal leuk. Jawel. Helemaal goed. Welkom bij de derde en laatste uur. De laatste uur alweer. Al, alweer. Jongen, jongen. jongen Tijd vliegt ook weer ja, voorbij. We we komen niet, niet te geloven. We, we komen natuurlijk niet door al, al onze items heen. Want dat is, dus elke week is dat uh, het geval. Maar natuurlijk gaan we nog even straks terug naar het voetballen. We gaan nog even kijken naar de evenementenagenda. Uh, we gaan de filmprogramma uh, uh, dus bekijken welke films er allemaal draaien in het circus. Uh, en als we nog tijd hebben... hebben we nog wat andere nieuwtjes van het, van het buitenland. Maar ik weet niet of ik er allemaal aan toe kom. Maar uh, we gaan eerst eens even... Ramses Chaffee. Want het is nu... stil in Amsterdam. Ja, nu ook bij ja, ons. Ja. <laughs> ja. Nee, daar komt hij aan hoor. Ramses Chaffee, stil in Amsterdam. Ze mm. Mm. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Dit staat nu nog aan een paar enkelingen zoals ik.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 dat de mensen zijn als laat hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. is zo stil in Amsterdam. En God zij dank: niemand die ik tegenkwam. Oh. mensen zijn sla. ik steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later Kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang. Dat was Ramses Shaffi. Jan, hoe is het uh, daar bij het voetbal? Heb je weer een doelpunt?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 ...minder wedstrijden vorige week weliswaar, maar toch veel meer druk op het uh, helderste doel. Ik denk dat Santwoord gewoon hier met drie punten, uh, niet meer dan verdiend zou krijgen. Nou, Santwoord in aanval, via, even kijken, dat is daar ja, Tjetarische. Tjetarische uiteraard, de linker verdediger, dus op de linkerkant.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 ik weet niet wat die schoen die zegt en dat beoordeelt. Maar niemand mag dan op een gegeven moment zeggen... ...de wedstrijd stop ik nu omdat het te donker is. Boy de vets met de balbezit. Gaat hij, uh, gaat hij verschoppen? Hij, nou, hij speelt daar even, kijk, Chris Dulgraan. aan. de rechterkant van het Zandvoortse veld. Dulger naar Remco Ronde. Hij staat helemaal vrij op het midden. Maar er is helemaal geen beweging. Dat klopt ook wel, want er ligt een speler van HCC op de grond. Geblesseerd. Ik ga terug nu naar de studio. We hebben nog een minuut of tien, misschien wel twaalf te spelen. Zand is 2-2 in de wedstrijd. Zandvoort tegen HCC. En zo dadelijk over twee platen komen we weer terug bij Joop van Nes.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 Hi, hey, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now?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 Could you try again? Seven.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 Of is het HCC die gescoord heeft Joop? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Ik nee. Zandvoort. het van Zandvoort. En het is ook verdiend, want ze hebben zoveel kansen gehad. Nijnsenburg kon alleen de 16 meter uh, insprinten. En uh, probeerde daar nog een schot. De keeper van het kwam voor de voeten van Michel aan te terecht. En die kon hij anders doen dan gewoon keihard uithalen. En het uh, dak van het uh, doel doen. Zandvoort staat met 3-2 voor. Maar het is niet van harte gegaan. Het is, ze hebben het verschrikkelijk moeilijk. Uh, Zand, uh, HCC houdt de bal veel makkelijker binnen de ploeg. En dat is Zandvoort niet gegeven.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 aan de rechterkant van het Zalbertse veld. Die was zomaar weer zwalen om naar binnen toe. Dat was dan net het tweede hoekpunt van HCOC Er wordt eindelijk afgestopt, maar nog niet ver genoeg. Want de bal is weer in HCOC-handen. Op mijn handen natuurlijk in de voeten. En er gaat een schot komen. Een schot van de, de VET, Die kan hem nog net tegenhouden. Dat scheelde heel erg veel. Heel erg weinig. De Vet stond een meter of drie, vier voor zijn doel. En besteedt zich erbij. Eh, de bal die wordt nu over de zijlijn gewerkt. En de Vet die krijgt nu eh, een blessurebehandeling.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 om te kijken of dat er allemaal aan de hand is want het duurt al redelijk lang nu op dit moment nee, de scheidsrechter gaat de bal pakken want hij heeft natuurlijk, de vet was in balbezit werd afgefloten door de scheidsrechter en dat betekent een scheidsrechtersbal in het 16 meter gebied hij zal ongetwijfeld zal hij die bal aan de vet gaan geven zodra hij weer opstaat, dat gaat dan nu gebeuren even een beetje hinkpinken maar ja, het was wel weer bijna doel. maar hij stond te ver voor zijn al. En dit werd gezien door de invaller, nummer 12 van de Helderse Ploeg. En uh, dat scheelde heel erg weinig. Hij kon er net even een handje er tegenaan krijgen. En kon later die bal pakken. Inderdaad, Schijf zet het bal in de voeten van uh, de vet. Mag hem wel pakken. En dan gaat het naar Sonneveld, Zonneveld. Zonneveld, het verre bal richting Michel. De... Nee, Nijsselberg. kan hem heel mooi aannemen. Echt beheerst. Goede balcontrole. Maar nu moet hij nog een beur die man passeren. En dat lukt niet. Ja, dat lukt hem wel. En hij houdt die bal binnen. Voor de achterlijn. Jij inderdaad, maar... Ten koste van Balvlies, ACC kan het weer overnemen aan de Sanfordse rechterkant van het film. Maar wel nog helemaal bij hun achterlijn. En daar wordt die bal de weer getrapt. Sanford die mag gaan gooien bij, de van, bij hun eigen duckout. En wie gaat dat doen? Dat gaat Chris Dilger doen. Uh, alles wat Sanford is, dat staat natuurlijk nu met de uh, dichtgekneven billen. Want dit, uh, dit, dit, dit moet gewoon uh, goed aflopen. We weten niet hoeveel de scheids erbij telt, Want het staat ondertussen op 90 minuten. En dat is een goede baas daar van uh, Jurje Mans op... Maurice Mol -Wool. krijgt hij de bal voor, krijgt hij de dag voor. En die keeper kan ook nog net zijn handen tegenaan krijgen. Anders had daar zomaar Michel Daan uh, die bal erin kunnen koppen. En het is twee Zandvoort in balbezit. Sven van Nes op de linkerkant. probeert daar zijn man te passeren. En dat lukt niet. Gaat gaat voetje van de verdediger van HCC over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. En dat doet uh, Sven van Nes nu naar Michel Daan. Haan. De Haan kan die bal niet controleren. Toch van Nismi-ballen. Gaat nu over de zeiland. Weer voor Zandvoort. Zandvoort mag gaan gooien. Dat maakt niet uit. Het is allemaal tijd. Het is bijna in de, op, de, op de achterlijn. Dus het is heel ver van het zandvoortse doel af. En er is geen beweging. Dus dat kan op dit moment de bal niet kwijt. Dat kost allemaal tijd. En daar zie je het daar. Dus Azië een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Geeft er nog een schot. Maar dat was te slap om de keeper van HCC. Die echt prima werk heeft gericht vanmiddag. Alleen in het begin was je een klein beetje niet belvast. Maar die heeft echt zijn ploeg dat voor een veel groter nederlaag als deze, als deze stand blijft staan. Kunnen behoeden. HCC, in de ...op de middenlijn op dit moment. Uh, ze hebben haast, natuurlijk hebben ze haast. Sanford die, die, uh, laat daar een dan lopen... ...en dan wordt daar verdedigd via het Niet goed in de voeten, zijn ze kan overnemen. diepe bal. Wie is dat daar? Dat is Jeroen Lacalis. nee, Jan Sonneveld, Die kan de bal wegwerken. Koppelt naar uh, Michel de Haan. Oude, oh, slechte bal. Ongelooflijk. De keeper kan die echt heel makkelijk kan die hem weghalen. Probeerde een dieptebal op uh, Nijtscher En dat, uh, dat mislukte. Uh, want de keeper zat ertussen. Maar dat er was ook wel een heel slap bal. Dus ondertussen weer Zandvoort. Zandvoort uh, aan de linkerkant van het veld. Even kijken, koppend. daar gebeurt er nou iets. Nee, ze staan allemaal stil, maar de scheidsrechter kwam al niet ge gefloten. Ik zit nu uh, hoog en droog in de bestuurskamer. Lekker deze wedstrijd te volgen. H.C.C. kan gaan gooien, doet het niet goed. Naar Berg, Berg weer een diepe bal. En weer een slechte bal, nu van uh, Berg. Kieper kan er weer wegwerken. Gaat over de zijlijn? Nee, ja, gaat inderdaad over de zijlijn. op de middellijn mag Zandvoort gaan ingooien. Ziet Ze gaan zich ermee bemoeien.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 Boy, de vet, Ja hoor, heel simpel. Boy, die controleert de bal. En daar wordt waarschijnlijk gefloten. Einde van de wedstrijd. Zandvoort pakt drie hele belangrijke punten. Okay. Zij het met de hak over de sloot. Ja. Nou, gelukkig inderdaad, een winst voor uh, SV Sandvoort. Dankjewel, Joop. En een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Joop. Dat okay. ja. was uh, Javres 3-2. De eindstand van uh, deze wedstrijd. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. On de hare, blauwe ogen. Hey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 Aan mijn moeder vragen, ik zweer dat ze dat zei, ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen, dat is uit de tijd, bij. je kunt het ook aan mij kwijt. En ze keek me aan, het was meteen gedaan vanaf toen, alles voor.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 Het is toch altijd mij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 en moeten we weer eventjes wachten voordat hij terugkomt waarschijnlijk. Ja, hij heeft nog acht dagen gelegen. En uh, tijdens de kerstmarkt uh, of de feestmarkt zondag was het natuurlijk een heel groot succes. Maar ja, ja. helaas daarna uh, een beetje verregend. Ja. En, uh, dat is, dat, dat is ja. het enige wat je, niet kan, wat je niet kan regelen is het weer. Daar kan nee, niks aan doen. Maar, maar in... verder denk ik dat uh, qua wil en uh, ja. gewoon weer een positieve uitstraling van het Gasthuisplein. Uh, dat het gewoon goed is geweest. En, uh, nou ja. Hartstikke leuk. Ik hoop het volgend jaar weer. En dan hoop ik op beter weer. Ja, waarom, uh, we hebben we vorige week die evenementenbeschadiging ja. op, op het raadhuis gehad. De heliansen ja. en de wethouder Taten had dat voor. En we hebben neergelegd dat we dan in gezamenlijkheid het misschien wat groter gaan opzetten. En dan echt een winter wonderland uh, maken. Ja. Samen met de kerstmarkt en uh, met, en... Uh, met uh, de, de familie uh, Lemons uh, kijken of we dan ook... Uh,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 Maar uh, wij dachten dat. Uh, dan is hij wel eens jarig, hè? Ja, morgen. daarom, morgen is hij jarig. En uh, dan uh, leek het ons een uh, leuk idee om uw goed bedoelde, edel volledig overbodig cadeautje mee te nemen naar het wapen. En eventueel uh, <laughs> te ruilen met iemand. Uh, zo van, uh, die moet ik niet. Ja, ja, dus, Heb oh. uh, ja, ja, je dat wel met de, de Sint uh, kort gesloten? Ja, dat je Sint daar zo rekening van, Ja, dus uh, ja, soms. Som... Volledige toestemming van de Sint? Ja, volledige medewerking van de Sint. We hebben gezellige muziek. We hebben uiteraard pepernoten nog. We hebben bischops, wijn en. Een, een, een Lekker stampotje, dus uh, iedereen is weer van harte welkom. En het zal een hele gezellige boel worden. Van waar, ja, ik van waar dit initiatief? Ik bedoel, uh, je maakt een verlanglijstje, maar ja, je krijgt natuurlijk wel eens wat je iets, kan me iets voorstellen: je iets krijgt wat je niet leuk en dan kan je morgen ruilen. Ja, precies, dan kun je gewoon ruilen. En, uh, Dat is mooi, we gewoon een gezellige van. ongetwijfeld. komen je iemand tegen die, uh, die ook zoiets heeft? Dus, uh, en dan komt er, er iemand vart binnen, vart. zo weet je wel. Mag ik voor jou van de. Uh, ja, ja, ja. <laughs> dus, het is net echt Zwarte Pieten. Hartstikke leuk. Hoe laat begint dat? Ah, vanaf drie uur. Eh, vanaf heren. drie uur. Ja. Lekker muziekje, live uh, muziek? Of ja, een... nee, met uh, Jacques Jongmans. Jacques Jongmans, uh, regelmatig de muziek. Dus, uh... Ja hoor. Gezellige muziek, bischopswijn, pepernoten en een stampotje. En Iedereen is voor harte welkom. Van jong tot oud gewoon lekker ruilen. Zo is het. En van ruilen komt geen huilen hè? In dan dit niet, geval. He. Nee, in dit geval. In niet. dit geval niet. Want nee, ja. dan ben je bij dat je het kwijt bent. <laughs> ja, Dat is ook zo, ja. Oké. Okay. Zeg Bart, hartstikke bedankt voor even deze, deze update. Jullie bedankt. En uh, veel, veel plezier. Ik hoop dat uh, we veel mensen gaan ruilen. En uh, dan wordt het lekker druk en gezellig in het Wapen van Zandvoort. Kun je nog wat uh, vertellen over de komende weken op het uh, Gassersplein? Gaan er nog uh, leuke dingen gebeuren? Nou, We verheugen ons natuurlijk op die kerstmarkt uh, 19 uh, december. Samen met uh, de Sprookjeswandeling. Er komen Disney-figuren. De kinderen worden voorzien van alle mogelijke leuke dingen. En in het museum kan gelezen worden. Er is een levende kerststal. Uh, uh, wij gaan uh, ertensoep uh, uitdelen. Ja, uh, we gaan uh, voor 300 mensen ertensoep uh, koken. Dus dat wordt een flinke pan. Arjan kan aan de bak. Wow. Ja. En, uh, maar ik denk dat het echt een heel leuk uh, dorpssfeertje uh, wordt uh, met de kinderen op uh, 19 december. Geweldig. Oké, okay, dankjewel Bart voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Hier is uh, de zingel van de Pitcho Boys in Suburbia.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 Oké, okay. ja, dat en is uh, dus bijna, bijna ja, daar, daar waar ja, ik bij. Eh, ja, jij begrijpt ja. waar ik naartoe wil. Bijna 20 jaar. Bijna 20 jaar, 9 februari 2010, dan bestaan wij 20 jaar. En dat gaan we uiteraard vieren. Ja, hè? Ja, dat zit zit u uh, al maar een groot kruis door die datum, 9 februari 2010. 2010. Want dan op exact op die datum bestaat ZFM 20 jaar. En in het kader dat daarvan draaien we Sybil en Don't Make Me Over.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 Dat nou, is... Sint-Nicolaas heeft mij toestemming gegeven voor de volgende plaat. Nou, ben benieuwd. En dan benieuwd. ga ik hem lekker draaien, want ik heb er onwijs veel zin in. Ben benieuwd. En vanaf aankomende maandag zie je hem helemaal in het teken van de, de kerst. kerst. Oh! is Topje je radio radio met CFM. Hele fijne dagen. Sniff, sniff, snif, sniff, snif, sniff, sniff. Tijd vliegt voorbij, Albert-Jan. Time flies when you're having fun. fun. Ja, ja, Oké, okay. we, we are the Fun Station. Rob, het was hier.